Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de buurt van Benidorm aan de Spaanse Costa Blanca woedt een felle bosbrand. Duizenden mensen waaronder veel vakantiegangers zijn geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Door de hoge temperaturen van de laatste weken is de natuur erg droog. In Syrië zijn bij bomaanslagen zeker veertig mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische persbureau Sanaa. De explosieven werden tot ontploffing gebracht in gebieden die grotendeels in handen zijn van de Syrische regering. In de havenstad Tartus kwamen vijf mensen om het leven door twee bommen die ontploften bij een snelweg. Ook in de noordoostelijke stad Hassaka werden vijf mensen gedood toen een man op een motor een explosief tot ontploffing bracht op een drukke rotonde. Ook waren er volgens het staatspersbureau aanslagen in Damaskus en Homs. In de Israëlische stad Tel Aviv is er een deel van een gebouw ingestort. Volgens de politie raakten 18 mensen gewond... en worden er nog zo'n 5 mensen vermist. Ze liggen mogelijk nog onder het puin. Het zou gaan om een parkeergarage die nog in aanbouw is. Waarschijnlijk is er een kraan op het gebouw gevallen. De politie van Tel Aviv is met een zoektocht bezig naar de slachtoffers.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 Energiebedrijf Nuon sloopt het windmolenpark in het IJsselmeer waarbij na twee jaar geleden bij windstilweer een rotorkop met twee bladen afbrak. De oorzaak was metaalmoeheid. Het park uit 1992 bij medenblik is niet meer rendabel. De turbines hebben een vermogen van een half megawatt terwijl minimaal drie megawatt nu de standaard is. Het weer vanmiddag vanuit het westen zees meer opklaringen. De zon breekt dan goed door. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het in het oosten zonnig. In het westen zijn er meer wolken. Het is dan droog en 21 tot 25 graden. Dit was het NL... En... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de N44 de richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zo lekker als je solo bent, heb je zoveel ruimte. Dan moet je dit, dit moet je bij musical niet proberen hoor. dit. Nee, sla je zo'n homo in zijn gezicht. <lacht> als je er niet uitkijkt hè. Lekker man. Oh, gezellig. Oh, lekker, lekker een beetje lekker bij zitten. Een glaasje water, sigaretje, 50 man, heerlijk. Oh man, hoe gaat het? Oh, mooi. En verder. Wat ga je doen morgen dan? Morgen, morgen ga ik werken. werken. Mm. <tie> Betaalt hij eigenlijk goed werken? Nee. Nee, hè? <tie> Wat voor soort werk doe jij? Ik uh, regisseer. Regisseert? Schitterend. Wat voor soort pornofilms? <tie> Met mooie mannen. Met mooie mannen? Ja. Zo. En jij, wat doe jij? Uh, ja, ik werk ook. Ah, te gek. Doe maar niet te specifiek, want daar raak ik alleen maar van in de war. Maar wat voor soort. Uh, wat voor soort job? Job. Ook al tv. Maar wat, wat reageer je dan? Dat is vast een hele stomme comedy. Met Gerard Koks. Bijna? Ik zit dik bij, hè? Hoe heet het dan? De wellust bij de staart gevat. De wellust bij de staart gevat. Zo heet het. De wellust bij de spreekwoordelijke staart gevat. Jezus Christus, zei de welust bij de staartgevat. Schat, kom erbij. Het begint bijna. Pa pak de chips, want de welust bij de staartgevat begint. Ja. Tring! Paar me nou niet op. Ik zit naar de wellust bij de te te kijken. Ik heb wel een goede titel. De wellust bij de staart gevat. Dan kan je niet weg, hè? De wellust. Dat ja, is mooi, hè? Dan heb je mooi bij zijn kladden. Ah, joh, had ook gekund. De wellust bij de kladdenvat. Of gewoon uh, twee minuten lekker neuken. Dat is gewoon een goede titel. Dan ben je gelijk waar je aan toe bent. Als kijker, hè? Ja. Want, uh, als je al weinig tijd hebt, dan denk ik, nou, dan kan ik het altijd nog wel even meepikken. Ja. En jij speelt daarin? Of? Ja. Jij, jij bent actrice uit de serie De Wellust bij de Staarttevat. En jij, wat doe jij? Ik zit op non-actief. Jij zit op non-actief. Je legt veel tijd om s'avonds naar De Wellust bij de Staarttevat. Wel nou, leuk. En jij, wat doe jij? Ik schrijf. Jij schrijft de script voor... Oh, mensen toch. En jij? Wat, wat, wat, heb je trouwens een leuk weekend gehad? Ja. Ja? Dat heb je gisteren allemaal gedaan? ben gezellig winkelen. Oh, gezellig winkelen. Dat, dat vind ik zo kut als, als ik, als ik daar met een vriendin moet gaan winkelen, man. Oh, probeer ik altijd spullen te jatten, hè. Dan loop ik zo hard schreeuwen naar buiten dat je de alarm niet meer hoort. Dat is eigenlijk best een goede methode, ja. dat er eentje loopt weg en die andere blijft zo... Zo, oh, leuk hier, mooie winkel! Oh, wat heb je gekocht dan? Heerlijke verse thee. Heerlijke verse thee. Nee, ik, ik, ik koop altijd stok oude thee, waar Jan en alle man al van gezopen heeft. Dat vind ik toch lekker. Want Dan krijg ik al aan het einde van de week van die korsten hier zo bij mijn mond. Wat ga jij doen in het weekend? Zuipen. zuipen! Op de bank zitten, zuipen en schreeuwen. Eén eentje. Nee, ben jij, oude schijnswaaseren? Met je paarse piemel. Wat heb jij, wat heb jij, heb jij het gedaan het weekend? Met de camping. Naar de camping. Dat is altijd leuk. <lacht> heb je een grote of zo'n kleine, waar je, je kop de hele tijd stoot. Dat is wel leuk. Lekker naar de camping, hartstikke leuk. Ga je alleen of niet? Nee, met vrouwtje. Mm, met vrouwtje erbij. <lacht> zo vrouwtje, ga ze met die dikke reet in die camp! <lacht> Ga, ga je ook badmintonnen? <lacht> Dat is altijd leuk, hè? Badminton op de camping, hè? Normaal doen ze het nooit. In één keer op de camping, staan ze als gekke te badmintonnen in één keer. Een shutteltje. Ah, mooi woord, hè? shutteltje. Space shutteltje. Zo werd de, de oorspronkelijke Space Shuttle, werd zo gelanceerd, hè. hadden nou, ze een heel groot zo uh, En dan sloegen ze me zo, HUP, de ruimte in, weet je Vandaar Space Shuttle. Heb jij nog plannen voor het weekend? Nee. Nee, hè? Ga bij hem zitten schreeuwen, man. Is leuk. <lacht> Altijd leuk. Beetje schreeuwen, zo. Oh, mensen. En jij dan? Nee, ja, uh, wat leuk! Wow, wow, Hoe oud uh, wordt de hengst? <lacht> Hoe oud word jij? 22. 22. wat leuk. Dan zou ik nu passen. Nu kan het nog. Want anders ben je kapot. Nee, Dit is Blackjack, hè. Dan mag ik tot 21. <lacht> en ga je dan ook zijn stoel versieren. Nee, we gaan in het Oosterpark, denk ik. In het Oosterpark. Ja. Helemaal wegregenen. <lacht> En wanneer is dat precies? In het weekend, hè? Zaterdag of zondag? Zaterdag. Dus u hoort het, dames en heren, zaterdag in het Oosterpark feest! Maar <lacht> komt allemaal. Er geen maar geen hondenpoep ligt. Nee, jij gaat natuurlijk niet op een verjaardag met z'n allen in de slond zitten. <lacht> you the manager gone now, om nou te voorkomen luisteraars dat ik ruzie krijg met de Elvis fans. Nou, waaruit komt hij dan? Cliff Richard met The Minute You're Gone Go. en ook Elvis Presley met Can Help Falling In Love. Je had vroeger in het Haarlemse, daar kom ik dan vandaan, dan had je dus twee groepen jongeren. Eh, jongeren met kort haar en een scheiding en jongeren met vetkuiven. Die ontmoeten elkaar dan op het Houtplein in Haarlem. Je zult het geloven of niet. Ja hoor, dat kwam vroeger ook al voor. Dan gingen ze vechten met elkaar. Namen ze fietskettingen mee. En alles wat niet meer zei. Ja, dat is echt waar. Bij welke groep hoorde jij, Charles? Ja, nou. Hij zat er tussen. Nee, ik, ik hoorde wel bij de modernisten, zoals dat dan heet. Die die, die met, met, met die korte haren en die scheiding, zeg maar. Ah. Alhoewel ik ook van uh, muzikaal ook van Elvis Hield hoor. Dus ik had niet een muzikale voorkeurs per se voor Cliff. Vind ik ook leuk. De je? Dus je zat er toch... Uh, ja, nee, had, kijk, al die, al die bandjes die in de jaren zestig ontstonden, ja. uh, dat waren allemaal gitaarbandjes. Drie gitaren en drums. Hè, dus een ritme-gitaar, ja. ritme een solo-gitaar en een basgitaar en een drumstel. Ja. nou Dat was vaak nog niet een compleet drumstel. dat had je wel een snaartrommeltje en een bekkertje of zo. En dan, uh, maar nou, dan zat je al shadows te spelen, apache en zo. Ja. Uh, maar, en... en maar ook Cliff, als je een echt geluk had... dat je een leuke zanger in je beentje had... dan werd er natuurlijk gerokt met Cliff. Ja, met, uh, nou met nou Elvis. had jij Cliff en Elvis... Ja. en in mijn pubertijd... Had je, uh, was je underground of soul? Oké. Okay. Meer was er niet. Underground of soul. Joop, hoe was dat in jouw tijd? <laughs> ik zat er net tussenin, denk ik, zo'n <laughs> beetje. Want <laughs> <Landluisteraars Hi>, joop. <laughs> Goedemiddag, dames. Hallo. Ik zat er echt zo'n beetje tussenin. Ik ben net van een paar jaar uh, jonger dan jij, Charles, en ja. uh, weer een paar jaar ouder dan, uh, dan Dolly. Ja, ja. Uh, bij ons was het de pleiners en de kikkers. lang haar of uh, vet haar. Ah, uh, ja, langhaar. ja die, die is weer lang haar, ja. Ja. ja. Die soort uh, poeg. Jij had toch ook lang haar vroeger, Joop? Ja ja ja ja. toch? Ja. die term kikkers. Echt, uh, en, en die, die, die met lang haar die reden op poegs en uh, die kikkers die reden op buikschuivers. <laughs> Florette en zo weet je wel. Ja, Sp Sparta. Ja. Kruidler-florette inderdaad. Ja, en uh, en, en, en Zundap. Nou, we kunnen nog wel een paar uh, herinneringen ophalen. Thomas, ik ken hem ook nog wel. Met de stuur. Ja, was een beetje hetzelfde als een poeg. Hè? Het zag er hetzelfde uit in elk geval, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Alleen, de ene kwam met Tsjechië en de andere kwam met Oostenrijk. Ja. is al. Joop, ik geef, jou, uh, uh, ik geef het woord aan de dames. Die gaan jou helemaal ondervragen. Dus uh, ik hoop dat je je goed hebt voorbereid. Want uh, anders wordt het juridisch aangepakt. Dat weet je. Sharon, ja, ik heb, heb zo'n hele grote dikke duim. Dus dat is okay. zo Oké. Okay. Dames en heren, Joop van Hes. Hey, Joop. Ja, kom dan, dames. Ja, nee, ik ben een beetje traag hè, de laatste tijd. Ja, ook geen dag minuten. Dag, Joop. <laughs> Vertel eens, hoe was jouw weekend in Zandvoort? Wat dacht je van druk? Dat uh, vermoeden had ik al. Ja, <laughs> ja. ja het begon eigenlijk, begon eigenlijk donderdagmiddag al met, uh, met de mobiliteitsdag. Ah, ja. Uh, dat was uh, natuurlijk een, een, een laatste paar jaar is een jaar terugkerende dag... Uh, voor uh, scootmobielers en uh, rolstoelrijders. En die is dan georganiseerd bij uh, Nieuw Unicum. Dan heb je een behendigheidsrace en een, uh, een, een scootmobielrace en een rolstoelrace... Heel leuk om te doen, uh, uh, ook druk bezocht en uh, dit jaar was het uh, tien jaar geleden dat het voor het eerst georganiseerd werd en dat was toen op uh, uh, het circuit, uh, op een van de parkeertreinen van het circuit, daar ben ik toen bij geweest. Het is daarna uh, om het jaar gegaan en de laatste paar jaren is het ieder jaar en het is echt, <coughs> het lijkt wel of het aan een behoefte voldoet. Uh, ...druk, uh, uh, leuk om mee te mogen doen. Uh, ik was er zelf ook, ik heb niet meegedaan. Ik hoef dus niet te vragen of ik de het was. Jij, maar jij niet, uh, maar je voertuig ik, wel, hè? Ik, ja, ik heb Gerard Kuipers zo gek gekregen... <laughs> ...dat hij uh, in, in mijn scootmobiel <laughs> een rondje ging rijden... ...in de behinderheidsrace. En ik moet zeggen dat hij niet eens zo slecht kreeg Want hij eindigde, ik meen als zeven, in ieder geval... Wow. Binnen ...de eerste tien van de veertig starters. Dat is wel mm. wat. Mm -mm. Ja. En de, de, de race aan zich de, die werd gewonnen door uh, Jan Snijders en dat is die lag er ver voor die, al, al die anderen. Maar ja, als jij een snelle uh, scootmobiel hebt, dan, dan kom je gewoon vooruit. En als je nog een beetje lef hebt, dan ga je nog meer ja, vooruit. Ja, ja. En dan ben je zo een race. Hartstikke leuk om te doen. Een dag later, overigens, uh, was er weer wat te doen. Want uh, bij de geleden bestond het gebouw De Boog. Dat is het eerste gebouw wat je, aan de rechterkant als je binnenkomt. Dat is een, een, een, een gebouw waar uh, dagelijks activiteiten worden georganiseerd voor, voor de mensen. Uh, dat bestond tien jaar. En de mobiliteitsrace stond ook in het kader daarvan. En op, op zaterdag, zeg ik het goed? Nee, vrijdag, werden de, de bewoners van Heel Nieuw Unicum uh, onthaald op een broodje met gerookte paling of mm. gerookte zalm. Zelf gerookte paling, zelf zalm van de heren van de, de, de club van de zeevisvereniging Zandvoort. Die dat gratis deden. Uh, uh, ontzettend lekker. Uiteraard heb ik ook wat geproefd. Dat, dat, dat kom je niet aan. En uh, ik moet ze zeggen, uh, met name dan uh, Jeff Vos. De nieuwe open kampioen. Uh, Sanfors kampioen. De die heeft uitermate zijn best gedaan daarop. Heel leuk geweest. Nou ja, dan, ondertussen was natuurlijk op vrijdag al de, de hysterische uh, historische kampier begonnen. Neem ik wel kwalijk. <lacht> en uh, ja, dat trok ook heel veel mensen. Het is jammer dat er zondag uh, wat minder weersvoorspellingen waren. Waardoor er uh, gewoon minder publiek op het circuit was. Maar het was weer uitermate plezant om al die mooie, prachtig gepoeste auto's te, te kunnen zien. Ik vind het ontzettend jammer dat, dat, dat, dat, dat ze racen. Want ja... Uh, daar kan dus iets gebeuren. En dan gaat zo'n uh, zo, zo zo reliquie gaat, gaat gewoon naar de Ratsmodé. En dat vind ik stom. Maar goed, uh, als je er plezier aan hebt, Bima en Kerst, heel erg leuk om te doen. En ook om te volgen. S'avonds hadden we natuurlijk de, de rijdersparade. Dat was voor de vijfde keer nu en dat is uniek in de hele wereld. Dat gebeurt nergens dat, dat er een parade wordt gemaakt van coureurs die uh, in het weekend op een circuit bezig zijn... en dan naar een centrum trekken van de plaats waar het circuit bij is uh, gelegen. Uh, dat is echt uniek en uh, ze mogen nog uh, geluid maken ook. En dat is ook weer in Zandvoort uniek. In Zandvoort kan het gewoon en nergens anders gebeurt het. Um, heel druk. Uh, ik stond op een gegeven moment uh, voor aanvang stond ik op het raadhuisplein. Ik begon een beetje te miseren. Ik ging onder de afkappen staan bij de HEMA. Om wat droog te blijven. En uh, op een gegeven moment kwamen ze dan echt uh, naar beneden. Oranje staat naar beneden. En het bleef me rustig op, die, op het raadhuisplein. Ik begreep er helemaal niks van. Toen ze een eerste rondje hadden gereden, ben ik de Halterstraat in gegaan. En weet ik gewoon over mantel, hoeveel mensen daar stonden. Het was gigantisch. Mm -hmm. Ongelooflijk hoe druk het daar was. En allemaal geïnteresseerd in die auto's. Allemaal proberen foto's te maken. Heel erg leuk. Uh, en uh, uh, Hoeveel deelnemers er waren, weet ik niet. Maar er zaten schoonheden van auto's bij. Echt waar. Uh, auto's die ook kapitalen kosten. Neem het, neem het goed in, in ogenschouw. schouw. Helemaal leuk. Uh, ook in dat kader van de uh, Historic Grand Prix, neem ik kwalijk kreeg uh, uh, Jan Lammers, plaatsgenoot Jan Lammers, want hij woont weer in Zandvoort, uh, de waarderingsveld van de gemeente. Hij krijgt die opgespeeld door uh, de door burgemeester op het bordes van het raadhuis. En hij was er zelfs door verrast, want hij zegt uh, in Zandvoort, uh, daar is eigenlijk niets geheim. Uh, dit is geheim. <laughs> geheim gehouden. Heel erg leuk. <laughs> nou ja, dat is eigenlijk mijn weekend. Verder ben ik natuurlijk nog bij, bij het een dan sport geweest. En dat de zaken minder belangrijk mm. Dit waren voor mij de hoofddingen van het van, van afgelopen weekend. En uh, ja, ik heb daar heel veel plezier aan beleefd, Dolly. Nou, hartstikke Sandra, fijn om te horen. Ja. Dank je wel, <laughs> Voor dit uitgebreide verslag. Ja. Sorry? Bedankt voor dit uitgebreide verslag. Ja, nou, graag gedaan. Ik heb het nog kort gehouden, blijkbaar. Ja, Met... voor jou doen is het netjes afgerond <laughs> nu, hè? Ja, ja, ja. We ja, moeten ja. Nou, nou, het... kijken of er volgende week iets is. Uh, even snel. Uh, ja. Ja, ja. ja, ja. Volgende week is het 75-jarig bestaan van SV Zandvoort. Oh. Ja. Mooi. En volgende week woensdag, dus ja. komende woensdag, overmorgen... Dan kan iedereen meepraten over toerisme en de visie op toerisme voor de komende periode binnen Zandvoort. En dat gebeurt in Club Natiek. Het wordt georganiseerd door de gemeente en de VVV. En daar worden dus meningen gevraagd van bewoners van Zandvoort. En misschien hebben ze wel leuke ideeën. Ga er naartoe. Het begint om half acht. En het is in Club Natiek 23, uh, aan de noorden van de een, een, een nummer weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, 23. Uh, in ieder geval op de Noordboulevard, op de Boulevard Barnaar. In Hartstikke goed. Mooi Joop. Ik hoop dat daar ook uh, veel mensen met uh, goede ideeën op afkomen. Het huh? is nodig, denk ik. Maar ja. je zei volgende week Joop, maar je bedoelt deze week, hè, toch? Komende woensdag. Over. Komende woensdag, ja. Komende woensdag. Oké, okay. okay, dankjewel. We zetten het op de kalender. En dat doen we met de Calendar Girl van uh, Niels Daken. Joop bedankt. Oh, ja, Joop, ja. tot volgende week weer. Dag Joop. Doei. Doei. Doei. I love, I love, I love girl. Each and every day of a year. the show. ZFM Zandvoort met Don... Sandra Lissenberg. Op de ranglijst van het mooiste of schoonste strand van Nederland staat Zandvoort op een prachtige 14e plek van de 46 genomineerden. En laat hierbij Scheveningen, Bloemendaal en Wassenaar achter zich. Zandvoort is nummer 3 geworden bij het onderdeel meest bezochte stranden. De winnaar van het Schoonste strandverkiezing 2016 is het strand van noord -Bijvenland.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 Afgelopen zaterdagavond heeft Jan Lammers de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort opgespeld gekregen. Burgemeester Niek Meijer speelde Lammers de speld op... na een bijzonder geslaagde rijdersparade van de historic Grand Prix door het centrum van Zandvoort. Jan Lammers is al 45 jaar verbonden aan de autosport en het circuit van Zandvoort. Sinds 1973 is hij coureur op nationaal en internationaal niveau... met als resultaat succesvolle prestaties.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 Op de Wagenweg in Haarlem is maandagochtend een meisje op een fiets gewond geraakt. De scholieren werd aangereden terwijl ze vanaf de Wagenweg over wilden steken naar de Van limburg stierenstraat Het ongeluk gebeurde om kwart over acht ochtends. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Wagenweg was door het ongeval deels gestremd. Een agent heeft het verkeer geregeld zodat automobilisten het ongeval konden passeren. Zondagochtend heeft een fataal eenzijdig ongeluk plaatsgevonden in vijf huizen. Het ging om een 40-jarige motorrijder die nog door onbekende oorzaak tegen een verkeersbord is geklapt en daarna in de berm terecht is gekomen. Ondanks pogingen de man te reanimeren is hij ter plekke overleden. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En dan nu het weer volgens Rico Schreuder. Na een wisselvallig weekend ziet het weerbeeld er op deze maandag weer beter uit. Er zijn weliswaar wolkenvelden, maar er zijn ook zeker met zon. De wind waait matig uit het noordwesten, maar geleidelijk wordt de wind zwak... en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en blijft het droog.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 En dit is dan de, het het Muizik. lied van zowel Muizik. als Sandra.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 Hoven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het je lange gouden strand. Ik voel me weer het kind. Sprengen! Van Kessel was dat en ik heb twee pareltjes uh, uit het dorp. Heb ik hier natuurlijk aan tafel zitten. <laughs> Dolly Pierik en Sandra Lissenberg. Sandra, uh, hoe vind je het? Hoe vind je het gezellig? Ik vind het hartstikke gezellig. Jullie ook? Nou, uh, ja. Uh, jij, ja. Hey, Dolly, Dolly, Dolly, ze doet het, ze doet het prima. He, dat, dat, dat het, is geweldig. Ja, ja. Fantastisch. Nou, uh, ik geef je meteen een contract. Uh, dan moeten we, <laughs> even over, we moeten nog even over de garage hebben. Maar Precies. <laughs> komen we wel uit, denk ik. Ja, daar komen we nee. zeker uit. Daar komen we zeker. Hey, uh, ik heb natuurlijk nog wat uh, muziek klaarstaan. Uh, de, de man heb ik een aantal maanden geleden bewonderd... in de Philharmonie in Haarlem. Hij luistert, misschien dat jullie hem kennen ergens ver... naar de naam Art Garfunkel. Natuurlijk. Hij was natuurlijk in de jaren zestig uh, samen met Paul Simon uh, hit. Nou, hit hadden ze... Een mooie krullekop had hij. Nou, die heeft hij nu niet meer. Er kwam een oud mannetje het podium op. Met een kaal hoofd en wat haar nog aan de zijkant. Begeleid door een pianist. Uh, maar een man dus ver in de zeventig. Maar toen hij zijn, uh, zijn strot opentrok, om het zomaar eens, uh, bargoens te zeggen. Je wist niet wat je hoorde. Want de man heeft ondanks zijn leeftijd nog een prachtige stem. Die gouden stem die, uh, die je altijd kunt horen als je bijvoorbeeld naar dit nummer luistert. Zie je het Ja, Hij weet, weet je nog. maar nooit. Nou, komt. Ja, we, gaan, we gaan hem even overnieuw draaien. Want het <laughs> nummer is te mooi om, om, het, om het af te raffelen. Om het zo maar eens te zeggen. Dan komt die Art Garfunkel met Let's Fall in Love. Let's Fall in Love. Why shouldn't we fall in love?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 Maar je kan ook gewoon verliefd worden op muziek, toch? Kan toch? Juist. Ja, ja. vind ik wel. En, en soms ook door. Maar vinden jullie dit nou... Uh, vinden, sommige mensen vinden het te zoet, dit. Uh, ja, hebben... dat, dat zal, maar uh, het is toch mooi. Nou, ik ben blij dat je het, uh, dat je het ja, zo... Uh, dat is met muziek. Uh, sommige mensen houden er wel van en sommigen niet. Ja, precies. Ja, toch? Zo is dat. Dat is maar de kwestie. hè. Dat mm -hmm. is de vraag. Mm -hmm. En dat vinden de Moody Blues ook. Justin Hayward. Ik zag ze uh, in, in het Ziggo Dome. Nee, nee. Nu lieg je. De Heineken Music mm Hall -hmm. Justin Hayward. Man uh, dik in de 70. Ziet eruit als een jonge god. Zingt ook nog als een jonge god. En dit is een van hun grootste hit. Ik heb het ja, natuurlijk over de goeie, Moody Blues. Een goede dit. Ja. What You mean it when you tell me what it'll be, and when you stop, think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant. Question. niet zo'n bijster goede kwaliteit als het om het geluid gaat... maar wel aardig om dat ook eens live uitgevoerd te horen... door de heren met Justin Hayward en, en zijn... Uh, ja, hoe zeg je dat, begeleiders, zeg maar, hè? The Moody Blues, Dights in White Set, en dat kent u natuurlijk allemaal... dat is, uh, denk wel, het meest bekende nummer van de groep. Mm -hmm. uh, we gaan uh, alweer richting de klok van twee uur. Uh, dames, hebben jullie nog iets te melden uh, dat je zegt van... nou, ik heb, ik heb dit meegemaakt in het weekend, of... Uh, ik, ik liep de trap af en toen schoot mijn Gimpje uit de te Maar het is allemaal niet gebeurd, hoop <laughs> ik. <laughs> nee, wij hadden, uh, Sandra en ik, het, uh, niet afgelopen weekend... maar het weekend daarvoor ja. een heel leuk weekend. Want wij wonen in dezelfde buurt. En daar uh, is al uh, voor uh, 25 uh, jaar een buurtfeest... Een, een, en, een buur, of natuurlijk is een buurendag ook, eerder geloof ik. Hè? Ja, ja maar dat is, is wat weer anders. wat anders. Dat is weer wat anders, oké. Okay. Onze buurt wordt uh, ieder jaar uh, georganiseerd door uh, Bart Botschuiver, Peter Verswijveren... en. Uh, hoe, hoe heet die andere? met Liesbeth? Uh, Liesla. En uh, mevrouw Sandra Lisseberg, u kent haar wel. Daan Herberg. Uh, Michael Lijnsa. Hoor eens. Allemaal mensen die zich daarvoor inzetten en dat is een heel groot feest. En uh, dat wordt steeds groter en steeds meer buurten komen erbij, heb ik de indruk. Hè? Met, uh, met, de, met de rommelmarkt, dat was eerst echt uh, van, de, van de straatjes in de buurt. Maar ik zie steeds meer mensen van wijdere omgeving erbij komen. Iedereen is inderdaad welkom op ja. de rommelmarkt zijn spullen te kopen komen verkopen. En dat is wordt het ook nog door de, door de gemeente gefaciliteerd... in de zin dat er bijvoorbeeld uh, wegen worden afgezet? Absoluut. Ja. De... Ja. Wij uh, krijgen hekken van de gemeente Zandvoort... Ja. Ja. waarmee we de straten mogen afsluiten... en bo uh, borden met verboden te parkeren. En ik kan me zo voorstellen... dat er dan ook een stukje muziek wordt gedraaid? S'avonds. Ja? Ja, ja, en wat, hoe, tot hoe uh, laat krijgen jullie dan bijvoorbeeld vergunning? Twaalf uur. En oh, dan houdt kijk. alles zo keurig netjes op. Ja, en, en de buurtbewoners, je hebt geen, geen commentaar van buurtbewoners. Je hebt natuurlijk altijd mensen die ja, lopen te zeuren van het is te hard en ik wil slapen. En, nou ja, nooit, want inmiddels bestaat het buurtfeest bijna langer dan de meeste mensen daar wonen. wonen dus die weten niet en, beter. En het is maar één dag per jaar. Dus en die komen ja. gezellig meedoen allemaal. Heel veel wel gelukkig. Ja. ja, ook gezellig met de barbecue. En dat, uh, dat is natuurlijk ook de bedoeling dat je allemaal ja. meedoet, toch? En de, en de dag daarop hebben we dan altijd de kinderspelen. Okay. ja was, was ook leuk dit jaar. Met hè? grote uh, luchtkussens en ballenbakken. En het Zandvoortkampioen uh, buikglijden. Op een mm -hmm. hele lange baan. Die <laughs> ja, dat heb, ik, dat, heb ik, dat heb ik pas meegemaakt in Zandpoort. Want er was de Zandpoortse feestweek. En daar hadden ze ook zo'n zo buikschuifbaan. En dat, wordt dan, en dat is een rubber, rubber baan eigenlijk. Uh, en dat wordt, of met plastic. En dat wordt dan met, met zeepzop ingevreven, inge, uh, uh, die baan. En dan neem je een aanloop. En dan is het bedoeling dat je op je buik... Hè, je, hebt je, je hebt je badkleding aan. Dat je je op je buik dus zo ver mogelijk ja. doorschuift. Ja. En vaak staat er dan een halverwege zo'n baan ook nog een, een, een, een... Om opnieuw te soppen. Ja, ja. ja maar ja. ook een waterbak waar je <laughs> ja. dan in terecht... Te... Ja. Anders dan wordt het te stroef. Hè? <laughs> ja. Ja. Maar dat, dat hebben wij niet afgelopen weekend. Maar het weekend daarvoor meegemaakt. Okay. Altijd heel gezellig. Ja. Is weer een daverend succes, we hadden ja. 100 eters bij de barbecue, dus het, uh, het is geslaagd. Ja. Nou, helemaal leuk. Het was ook heel lekker, hè, die barbecue. Ja, absoluut. Ja, was door uh, uh, welke was een uh, slagerij mogen, uit mogen dat Zandvoort? Zeggen? Ja, ik oh. uh, de, denk ik het wel, toch? Hij ja. heeft het toch goed gedaan. Ja, hij heeft het hartstikke goed <laughs> gedaan. Dat, uh, <laughs> was dat niet horende Ja, ja toch? Was ja, Hornerman. zoiets heette die, ja. <laughs> <laughs> nou, helemaal leuk om ja. te horen. Uh, ja. nou, ik, ik zei het net al, 24 september, als ik me niet vergis, als ik de datum uit mijn hoofd goed zet, dan heb je weer zo'n Burendag. Dat betekent dat er overal in de regio feesten, buurtfeesten worden georganiseerd. En ik weet niet of dat elke, uh, elke locatie wordt gefaciliteerd door de gemeente door de hekken neer te zetten, maar... Vaak hebben we ook mensen van die rood met witte linten. En die zetten dan zelf zo'n straat mm -hmm. af. En dat ja. wordt ook meestal wel geaccepteerd door de omgeving en door automobilisten. Die werken daar wel aan mee. mag op die dag wel. Dus ja, je mag ja. wel eens een keertje een beetje uh, uit je pan gaan, toch? Ja, ja, ja. Zo is ja. dat. Ja. Hey, maar die barbecue bij jullie, was dat een één een centraal een barbecue? Of stonden er meer van die apparaten? Nee, nee. Eén, één centraal. Het een... was heel professioneel. Oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Nou, en, en het weer werkt ook mee. Gelukkig wel. Ja. We hebben het wel eens uh, erg gehad. Ja, ja. Pijpen stelen twee jaar geleden volgens mij. Hmm. Maar dit was uh, schitterend. We hadden nou. alles wat we ons wensten. Als er weer is, zoiets is, you can ring my bell. <laughs> I will. <laughs> Ja, en zo schuiven we heel langzaam naar de klok van twee uur alweer, dames. Wat gaat dat snel? Twee uur vliegt voorbij. Ja, ja. Time flies ja. when you're having fun. Zo is dat. Sure is. Ja, ik uh, ben toch geneigd om te zeggen van nou, ik geef jullie het laatste woord. Want uh, ja, dat, dat willen dames toch altijd. Die <laughs> altijd wie, wie zegt dat? <laughs> Hey, uh, nee, alle gekken op een stokje. Uh, uh, be free to talk. Hè? Ik uh, vond dit enorm leuk om te doen. Uh, ja. Bedankt voor deze kans. Het is uh, spontaan ontstaan, ongeveer uh, drie kwartier voor uitzending. Ja. Het, uh, het was leuk om, uh, om te zien hoe jullie radio maken. Uh, ja. Met nou, zover... maar, maar Sandra, volgens mij uh, ben jij ook wel uh, in staat om om te presenteren en zo. Dat, dat zie ik zomaar gebeuren, toch? Ja, wie weet. Ja. Wie, wie weet, je, je bent welkom. Kijk, als je het leuk vindt, want het is natuurlijk zo... met vrijwilligerswerk, er is... Er is uh, uh, je hebt nooit een verplichting... dat je... als je een keer niet kan... Ja, dan heb je altijd collega's die dat dan een keertje... voor je willen waarnemen. Het is een hele leuke hobby. Je komt hele leuke mensen tegen... Uh, zeg maar in de studio, maar ook daarbuiten vaak. Want je wordt natuurlijk razend populair. Dat was je natuurlijk al in Zandvoort, maar... Een, Handtekeningen en zo. Oh, je moet gewoon die keer als uh, misschien ook wel dames, weet ik niet, uh, van je afslaan. Ja, als, als iemand de weg vraagt in stand voor, voor de golf, bent u bekend hier? Ik vraag altijd, ja, wilt u een handtekening? <laughs> uh, Dolly, ik hoop dat jij ja. heel snel weer helemaal volledig uh, uh, uh, in staat zal zijn... om ons uh, ook weer te gaan informeren van ja, nieuws. Ja, ik ook, uh, Cheryl. Ja. Ja, nou, nou, en uh, ik, wij wensen jou heel veel sterkte vandaag met de zenuwen over, uh, over en de spanningen ja, ja. over uh, omtrent, ja. uh, Sven. Want dat is niet niks, hè? Het is, uh, het is niet een kleine operatie, nee, dat, precies. Dat maar ja, ook ja. niet, niet levensbedreigende. Ja, je kan het altijd. Altijd risico's, altijd eng. Met, met operaties kun je altijd een complicatie uh, mm -hmm. hebben, natuurlijk. Hè. Dus maar dat, we uh, gaan uit van het beste, uh, Charol. Nou, natuurlijk ga, ja, ga ja, ik ook uit. Ja, ik vind wel. Ja. Dan dank ik jullie nogmaals hartelijk uh, ook namens de luisteraars. En we gaan er uh, een eind aan breien. Uh, het is mooi weer. Geniet er allemaal van. Het wordt een hele mooie week heb ik begrepen. Dus uh, daar zal het niet aan liggen. Wij zijn er weer volgende week maandag, Do uh, Dolly en ik. Ja. En misschien wel met zander. Je weet het maar nooit. Je weet eh? het niet. Je weet het niet. <laughs> uh, nou, geniet van de, van de maandag nogmaals. en uh, doi, Tot doi, doi, gauw weer. Tot dag, dag, dag luisteraars.